Drie uur. Clemens Peters met het NOS Journal. Bij Vliegveld Hilversum is een eenmotorig vliegtuig neergestort en in de bomen terechtgekomen. De brandweer heeft de twee inzittenden, een leerling en een docent, uit het vliegtuig gehaald. Met hen gaat het naar omstandigheden goed. Ze hebben anderhalf uur vastgezeten. Het vliegtuig hangt nog wel in de bomen, het lekt brandstof. De Britse premier May reist morgen naar Parijs en Berlijn... om te overleggen over de brexit. Intussen voert de regering overleg met Labour... om tot een gezamenlijk brexitvoorstel te komen. Maar dat zou nog niets hebben opgeleverd. De nieuwe brexitdatum is 12 april. May wil uitstel tot 30 juni. Labour wil een zachte brexit... waarbij het Verenigd Koninkrijk in een douane-unie met de EU blijft. May waarschuwde gisteren het lagerhuis in een filmpje... dat het zich achter een oplossing moet scharen... omdat de brexit anders misschien helemaal niet doorgaat. Bo van Erve dorens gaat het programma presenteren... dat RTL Late Night gaat opvolgen. Zijn naam grondesde al langer rond als opvolger van Twan Huis... die begin vorige maand stopte met de talkshow. RTL heeft nu bevestigd dat er een akkoord ligt met van Erve dorens Waarschijnlijk komt er ook nog een tweede presentator. Wie dat wordt, kan RTL nog niet zeggen. Oproep- en invalkrachten zijn minder tevreden dan twaalf jaar geleden... blijkt uit onderzoek van TNO. De werkomstandigheden zijn meestal minder gunstig... dan voor mensen met een vast contract... Zo hebben ze meer moeite om financieel rond te komen... en vinden ze het werk fysiek ook zwaarder en belastender. In 2007 was 80 van de oproep- en invalkrachten tevreden. In 2017 is dat gedaald naar 73 procent. Het ziekteverzuim is in deze groep wel gedaald. Het weer. In het noorden vandaag de meeste kans op zon. In het zuiden meer bewolking en er kan ook een bui vallen. Het blijft zacht met ongeveer 18 graden. Vanaf morgen wordt het frisser, later in de week hooguit 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Na een ongeluk op de A10, Watergrasmeer meer, staat er drie kilometer bij Amsterdam Hemhavens. Eén buis van de Koentenol is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 ...dat ik eerst de single The Summer is draai van deze, deze Springfield. Maar dat gaat natuurlijk niet op. He. die vlieger gaat niet op. Om morgen krijgen we een heerlijke voorjaarsdag met een graadje of 19. Dus vandaar voor een andere single van haar gekozen. Je hoorde inderdaad Dustin Springfield met de single In Private. Het is maandagmiddag voor de mensen die de herhalingen beluisteren van dit programma. En de zaterdagmiddag helemaal live vanuit Studio Tolweg... En wat gaan we nu twee allemaal doen, Albert Na de volgende plaat gaan we gauw schakelen met uh, Duintjesveld. Want uh, daar speelt SV Zandvoort tegen Marken. De wedstrijd is om drie uur begonnen. En daar is voor ons aanwezig Joop van Es om live verslag te doen... van deze voetbalwedstrijd. Natuurlijk om half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Dan kunt u even meeschrijven en nog vast wat data reserveren. Waarvan u zegt van, hé, hey, daar wil ik bij zijn. Dus niet uh, elders dan in Zandvoort zijn. Verder natuurlijk nog wat Zandvoort nieuws in het kort. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. We hebben er weer zin in het komende uur. Inderdaad, Zandvoort op zaterdag live te volgen via www.zfm-live.nl. Kijk je ook live mee in de studio aan de Tolweg 10A. En al met jou zei het al, zojuist zo dadelijk... gaan schakelen met van Vnes daar op Duintjesveld. We tus amigas We ready. Esto lo seguimos We gaan after party. Leuke nieuwe single, hè, dit? Ja, de oude single van uh, Snow en uh, Informer uh, onder handen genomen. En nu doet uh, Snow uh, uiteraard ook weer mee met deze plaat van uh, Daddy Yankee. Je hoorde Con Coma, een uh, hit uit de EWD van dit moment... Dit lijst hier vanavond ook weer hoort tussen 7 en 9 bij CFM. Maar nu gaan we voetballen naar Joop Vanes op Duitjesveld. Goedemiddag Joop. Goedemiddag uh, hier in de studio. En live zijn uiteraard. Ja, welkom op Duitjesveld. Waar het uh, uh, waarschijnlijk dus ook uh, bewolkt is. En het is niet echt lekker warm. Maar er is weer het anders. We spelen in de wedstrijd. Het is dan tegen marken. Marken, dat het uh, wordt in het verleden vaak een angstgeek er is geweest. Ik heb wedstrijden gezien die met één punt verschil werden geworden, maar ook met vier punten verschil werden verloren. Ja, het is, uh, het is uh, altijd mo moeilijk bij Marken. En dit jaar heeft Stamvoort in Marken, dus op Marken moet ik zeggen, want ze is natuurlijk een eiland, uh, met uh, 2-9 gewonnen. En dat was exceptioneel, echt waar. Ik wist ook niet wat er toen aan de hand was. Maar goed, we hebben toen gewonnen en dus ik denk dat uh, Marken uh, echt wel geterkt is om hier een goed resultaat te halen. Uh, Morgen staat in de derde periode op dit moment hij Wel op de eerste plaats. We staan uh, in punten tweede, maar de eerste Osv die heeft uh, één wedstrijd meer gespeeld dan Marken Lid Marke deze wedstrijd, onverhoopt natuurlijk. Dan uh, staat Marke daar bovenaan in die derde periode. En in de, de rangzitting is Marke derde en Santos de zesde. Dus het kan best wel eens een wedstrijd worden die op het rand uh, van, van het uh, ja, betaalbaar gaat door de rest. Een goede scheidsrechter hebben we in ieder geval. Dat uh, heb ik al lang in de gaten. We we pas uh, negen, in de 9 minuten zitten. En Zandvoort, uh, dat, uh, dat is uh, niet helemaal volledig. Jesse Daan is licht geblesseerd. Jij heeft donderdag wel getraind, is inzetbaar. Maar niet voor een hele wedstrijd. Hij heeft een, spier, een uh, spiertje gescheurd in zijn kuit. Maar goed, hij zit op de bank. En ook hier, je Mans mis ik eigenlijk. Geen idee wat er mee aan de hand dus, uh, is. Zandvoort is nu aanwezig. Op de helft van Marken. Goede paas van bedwater van, van, uh, helemaal over de hele uh, breedte van het veld naar uh, Nijns Berg. Berg krijgt de bal terug en die probeert uit 16 meter uh, te infiltreren, maar dat gelukt net niet. Boven bal wordt weggewerkt over de achtlijn, Santom mag een corner nemen. Voor Santom gezien vanaf de linkerkant van het veld. En normaal gesproken doet bedwater dat. Nee, die doet vanaf rechts. Zo zit het, nee, niet kwalijk. Kijken wie dat nu gaat doen. Ik kan het niet zien hier gedaan. Helemaal aan de andere kant van het veld. Uh, even kijken wie is dat. Dat is Nederland uh, Berg Velenkamp. Ik kan het me nou eens voorstellen. Nou, dat zien we zo meteen wel. In ieder geval gaat die corner genomen worden. En uh, op 2 na staan alles antwoord dus in de 68 Korte corner geworden. Korte corner naar uh, Nigel Berg. Bergbergt die bal in. En daar kan Stampen net niet erbij komen. En dan komt er een schot van Berg Belenkamp. Dat wordt weggewerkt. En uh, weer Berg Belenkamp. Naar water, Midwater, naar, oh, het is een verkeerde paas. En uh, Merken kan eruit komen, toch. Gaat ah, daar, even kijken, nu uh, Koen Michielsen, Koen Michielsen terug. Naar Berg Belenkamp, op de rechterkant van het veld. Die komt ertussen paas, maar dat moet ik net niet, berg kan die aan de rand van 60 meter aannemen, dan kan je niet voorbij komen. Berg, nog steeds. naar um... Even kijken, euh, water, water maakt de schijnbeweging, ga ga natuurlijk gaat naar je Er gaat de slot komen. En dat is ver helemaal aan de andere kant van het veld. Goed, we spelen in de tiende minuut, de Sommerswees 0-0 en we zijn eigenlijk nog in de afstandsende fase bezig. Rob, graag tot zoveel. Oké, dankjewel, Jop, voor uh, die moment en inderdaad, straks meer. Jop, van volg volgt van, vanmiddag de wedstrijd voor ons. SV Salvoort tegen Marken. ja, nog uh, in de beginnende fase zitten we. Nog een beetje uh, afsnuffelen en kijken wat we aan elkaar hebben. Daarover straks veel meer is weer meer muziek hier is first choice He's got the De disco-klassieker van First Choice en Dr. Love. Ja, zei hij staat door contact met uh, Joffernes daar op Duitsersveld. Vanmiddag volgt hij voor ons de wedstrijd SV Sanford tegen Marken. En mocht er gescoord worden, hoor je het uiteraard ook uh, tussendoor... tussen de uitzending door. Kunnen we wel melden dat de heren van Sanford 6... inmiddels uh, uitgevoetbald zijn, uh, Albert Jan? Ja. Waarom ga je nou lachen? Nee, het, is, ik, het, is, het, het is helemaal niet leuk. Het is, uh, ze hebben gespeeld tegen BSM uh, uit uh, Binnenbroek. Eindstand daarop Duintjesveld 0 tegen 4. Duidelijk. Dus Rob met de 4 zou die wel blij zijn, denk ik. Maar ja, het betreft. had andersom moeten zijn eigenlijk. Juist. Dus die wedstrijd helaas niet gewonnen. Laten we dan hopen dat Zandvoort 1 het veel beter gaat doen. Tegen de nummer 3 uit de competitie van dit moment. En dan hebben we het over Marken. 15 juni. Ja, een, ook wederom een groot evenement op Zandvoort. Georganiseerd door Zandvoorters, dus uiteraard. Vorig jaar organiseerden de drie horeca-ondernemers... Brigitte van Eich, Wapen van Zandvoort... Marcel Busscher van Lunchroom Rabble en Suzanne Jansen van Amsterdam Beach Hotel... gezamenlijk een groot feest op het Gasthuisplein... ter gelegenheid van Pride at the Beach. Dat viel zo in de smaak dat ze dit jaar... opnieuw een groot Zandvoorts festival willen organiseren. Het gaat Vrienden van Zandvoort Live heten... met een knipoog uiteraard naar de Vrienden van Amstel Live. Deze keer zal ook Stichting ZEP... Zandvoorts evenementenpromotie mede-organisator worden... Tijdens de 24 uur feest van Zandvoort Marketing op zaterdag 15 juni aanstaande... zal op het Badhuisplein de eerste editie van Vrienden van Zandvoort Live het levenslicht zien. Ik was al een tijdje mee bezig, een feest voor en door Zandvoorters. Het kreeg steeds meer vorm en nu staan we aan de vooravond van Vrienden van Zandvoort Live. Het wordt een groot feest waar talloze Zandvoorters aan mee zullen doen. Van artiesten, talenten en horeca tot geluidstechnici en belichting aan toe, vertelt Jansen enthousiast. Alleen Zandvoortse gevestigde artiesten als mede de vele talenten die ons dorp kent zullen optreden. Tijdens de pauzes zullen Zandvoortse dj's hun muziek over het plein laten komen... en op het Badhuisplein komen Zandvoortse foodtrucks. Echts, echt Zandvoort voor de Zandvoorters, aldus Jansen. Zandvoort Marketing heeft het festival in, al in de programmering van 24 uur opgenomen... waardoor het dus ook buiten Zandvoort aandacht gaat krijgen... Het idee om ook een prijsvraag aan het festival te verbinden... is in de vorm van een open stage-wedstrijd. Door middel van het inzenden van een filmpje... waar men via de Facebookpagina op kan stemmen. De meeste stemmen gelden en de winnaar mag een half uur komen optreden... op het grote podium van de Vrienden van Zandvoort Live. De Facebookpagina is www.facebook.com... slash vrienden-van-zandvoort-live. live komt u nog een keer. De Facebookpagina is www.facebook.com... slash vrienden-van-zandvoort-live. Op dezelfde Facebookpagina zal vanaf nu regelmatig een tip van de sluier... voor wat betreft de optredende artiesten opgelicht worden. Voor overige informatie kunt u contact opnemen met Suzanne Janssen... via sjanssen Apenstaatje Amsterdam -beach het festival op het Badhuisplein is op 15 juni en begint om 2 uur en duurt tot middernacht. Kort samengevat, feesten, eten, drinken en naar goede muziek van plaatsgenoten luisteren. En uiteraard is de entree helemaal gratis. Dus zet die dag 15 juni alvast maar in uw agenda. Zo is dat, want 24 uur per dag krijg je, of op die dag krijg je 24 uur diverse evenementen. En wij van CFM zijn er bij die dag, live vanaf het Amsterdam Beach Hotel. Zeg, vanmiddag. Ja, gewoon mee zingen met deze plaats. de de singel van uh, Sheila Green en Fuck You. Ja, het is tijd om weer uh, te schakelen met Joop van Eerst vanmiddag live op Duintjesveld aanwezig. De wedstrijd SV Zandvoort-Marken. Is er al bekend hè, wie de sterkere ploeg is uh, vandaag, Joop, of niet? Ja, toch wel licht Zandvoort. Niet echt uh, dominant, moet ik zeggen. Maar ja, Zandvoort speelt wat vaker op de helft van de Marken. Dus... Ja, wedstrijd eigenlijk op dit moment die zo die lekker voort. Dus er gebeurt weinig. Weinig kansen worden gecreëerd aan beide kanten overigens. En uh, ja, de Zandvoort is nu weer in, Haan, in de haal van Bergen voorzitter voorzit en er bereikt uh, niemand van Zandvoort wat ik het zo zeg, maar wel de nummer 23 van, uh, van Marken. En dat is dan uh, Leon Schipper. En daar is de uitval van de Marken, maar dat is netjes ge gezien door uh, Daniel Keershoffs. Maar er wordt gefoten voor een overtreding, de bal wordt helemaal terug op de helft van, van de marken. Uh, voor een overtreding op de, een van de verdedigers van de Marken. Ik kan we niet niet zien hier vandaan, dan loopt het gewoon uh, de andere kant op. Maar goed, Marken mag de bal nemen, bijna op de middellijn. En, uh, ja, het, het, is, het is, wat ik zeg, een wedstrijd die voortkabbelt er, er zit geen sjeu er, er zijn geen mooie acties. En, en dat, dat mis ik eigenlijk op dit moment. En daar komt dan uiteindelijk die voorzet van Marken en er wordt ondergeschreven door Sandvoort. En dat is een mooie vaas daar op, even uh, we kijken, vertoet. En de drie van Sandvoort. En hem breed op um, Robin, uh, nee, uh, team moet ik zeggen. En je wist de bal weer kwijt en een dus aanval van Marke Marke in de aanval, op de helft van Zandvoort. Maar nog lang niet dreigend genoeg. En dat is nou wegwerken door Rico van den Berg. En dat is uh, Kastien, die kan hem overnemen. Castine nee, naar Berg. Berg weer terug naar Castine. kijk even het was een. Uh, dan uh, Michielsen. Michielsen naar verkeerde ja, baas. Die wordt onderschept door uh, Erik Keerhuis. En die is de bal alweer. Het Van is weer een bal aan bal zitten. Op de helft van Marken. Rustig aan daar. En uh, Michielsen, ja, de bal. Helemaal het middenveld, helemaal niemand. Ja, hij moet gewoon die bal plaatsen. En dat, dat, zo gaat het echt de hele tijd. Het dus zijn geen splitsende acties. Een mooie beweging van uh, Bidwater. Met een lange bal helemaal aan de andere kant van het veld kunnen we berg erbij komen. Een schitterende paas. Ja, berg is erbij. De berg heeft die bal. Dan gaat de kapper, dus Het heeft de bal breed op Bidwater, maar die is te kort. Water kan er niet bij komen. Uh, Marker kan weer overnemen. We spelen in de 24e minuut en dan stond het nog steeds 0-0.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 Too few.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 En we schakelen over naar het Duitsersveld. Want Job, jij hebt een doelpunt te melden. Ja, inderdaad, op 26e minuut. Een snelle aanval van Marke door het midden. mooie diepe paard. En dat het simpelweg vergeten door Stamford. Het staat 0-1 voor Marke. En uh, ja, Stamford zal wel toch echt niet aan het aan moeten gaan doen. Oké, okay, dankjewel voor uh, dit moment. En hopen dat S.V.S. al voor het uh, duidelijk weer... Uh, in ieder geval gelijk gaat spelen. Twee minuten overal vier. We gaan hem doen, de evenementenagenda. <lacht> of niet? <lacht> ja, ja, ja, nee. Je, je, klopt, ik heb hem hier voor me liggen. Goed. De evenementenagenda. Het, we beginnen op 12 en 13 april... met een toneeluitvoering 1, 2, 3, hoppa... van de toneelvereniging Wim Hildering in Theater de Krocht. En het, de, de, de aanvang daarvan is om kwart over acht... die 12 en 13 april. Toneeluitvoering 1, 2, 3, hoppa van Wim Hildering. Gaan we naar 14 april, dan is het culinaire rond je strand... een wijn- en spijswandeling langs de diverse strandpaviljoens. En dat begint om 12 uur, die 14 april, en duurt tot 5 uur. Uh, Raceliefhebbers, en liefhebbers met name voor Amerikaanse auto's... en uh, hoe noem je dat, van die auto's. Op 14 april, en dan is het American Sunday op het circuit Zandvoort. 14 april, American Sunday. Geweldig veel racegeweld. korte mile, noemt u maar op. Veel te zien op de paddock. Nieuwe, innovatieve ontwikkelingen op het gebied van Amerikaanse raceauto's. Ook op die 14e, zoals al gezegd, de Big Walk. De strandwandeling voor steun, hulphond Nederland. Gaan we naar 19 april, dan is het tijd voor de Kinderdisco. En die vindt plaats in Pluspunt Noord en dat begint om 7 uur die 19 april en duurt tot 9 uur. En dan 19 tot en met 22 april een geweldig evenement: Vintage het Zandvoort. En dat is op de parkeerterrein Zuid, dat grasveld daar op de hoek. Uh, luchtgekoelde kevers zullen uw aandacht vestigen dat weekend en uh, ze blijven daar ook slapen en het wordt een heel gezellig en leuk. Lang weekend met Vintage het Zandvoort op P Zuid, het grasveld. En tijdens die Vintage het Zandvoort vindt er op 20 april een kofferbakmarkt plaats. En ook uiteraard, zoals gezegd, op het parkeerterrein De Zuid. En die begint s morgens 24 april om 10 uur en duurt tot 4 uur. En dan het grote spektakel: wederom het jaarlijks terugkerende evenement op het circuit Zandvoort. Op de 20ste en twee, tot en met 22 april dan heb ik het natuurlijk over de paasraces. En wij zullen daar die uh, zaterdag tijdens uh, onze uitzending... uiteraard live verslag van doen dankzij onze collega Willem van Densen... die dan tijdens die paasraces aanwezig is. 20 tot en met 22 april paasraces op het circuit Zandvoort. Dan op 21 en 22 april is het tijd voor Lifestyle en Cadeaumarkt. En dat speelt zich af op het badhuisplein. 25 april is het weer tijd voor de traditionele regenboogborrel... voor jong en oud in Grand Café XL. Van half zes tot met half acht op 25 april. En dan gaan we alweer richting Koningsdag. Want op 26 april is de Koningsnacht. En uh, dat is traditioneel uh, het gebeuren tijdens een groot feest bij Lal en Hardy. 26 april in... Uh, Lal Hardy in de Halterstraat. Uh, 26 april Koningsnacht. En dan 27 april barst het geweld los... Tijdens de Koningsdag, de Rommelmarkt, kinderspelen... en vele, vele andere activiteiten in en rondom de horeca... en het centrum van Zandvoort. 27 april, Koningsdag. Voorafgegaan natuurlijk op 26 april door de Koningsnacht. Georganiseerd door Café Laurel en Hardy aan de Halterstraat. Tot zover het overzicht. Dankjewel je wel, Albert Jan. Ja, Koningsdag dit jaar in het weekend. Ja, dus een baasjesdag he, is dat. Klopt. Ja, ja, ja, klopt. Helaas dus helaas dat. Geen, uh, geen vrije dag. Nee. Maar gewoon in het weekend uh, gezelligheid hier in het uh, centrum. Hadden ze het gewoon op 30 april moeten houden. Ja, dat is ook zo. Dat is ook probleem, zo ge ja. Geen probleem. hadden we, hadden we, al we al dubbel feest du hadden. Oh, we hadden dubbel feest ja. gehad. Heel goed. Hier is uh, Calvin Harris en Rag'n Bone Man. I once the only name Before I knew what it was So the pills on the table for your own en we gaan weer naar Duitjersveld, wederom een doelpuntje op. Ja, nou, de goede kant erop. Uh, het was uh, Koen Gielse die vanaf de rechterkant de bal voor kon zitten... En vertoets per toet met net waarschijnlijk de dan als het verdedigen. En kan de bal achter de keeper van Marken deponeren. 1-1 derhalve en we spelen in de 32e minuut. We'll Om even lekker mee te doen ook op de fitness. Doet hij het heel goed hoor, deze single. Kan je lekker bezig gaan op diverse apparaten. De single van Calvin Harris en Reggae Bowman. Joh, the Giants. 10 minuten overal 4. Nogmaals een hele goede middag. We zijn er tot aan 5 uur. Tot aan entertainment fuel. Vandaag weer met Fred Hey tussen 5 en 7 uur. En wil je trouwens de 40 beste plaat van Europa horen? Dat programma is na entertainment voor u tussen 7 en 9 met uh, Mike Bulet en Patrick van Buringen. Waar gingen we het ook weer over hebben? Iets geheel anders. Iets geheel anders? Iets geheel anders. Uh, er is een nieuwe dominee in Zandvoort. Morgen om drie uur uh, s middags zal in de protestantse kerk de bevestiging plaatsvinden... van de nieuwe predikant Dr. Anders P.J. Vrij, uh, Vrijhof. Aansluitend is er een informeel samenzijn... waarbij iedereen de gelegenheid wordt gesteld... om kennis te maken met de nieuwe predikant en zijn vrouw. In het protestantse kerkblad geeft dokter Anders John Vrijhof onder meer de reden aan van zijn verbindenis met de protestantse gemeente. Zandvoort lijkt mij een uitdaging... omdat het ook de meest se seculiere dorp van Nederland is... en desondanks een gemeente is... die blijft zoeken naar mogelijkheden, contacten en kansen. Ook de manier waarop het kerkgebouw onderdeel is van het dorp... door de zomerse openstellingen en met diverse muzikale optredens... spreken mij aan... In de beroepingsprocedure is dokter Anders W. Westerveld de consulent. Hij zal morgen de bevestiging van dokter Anders Vrijhof op zich nemen. Kinderen kunnen bij het begin van de dienst bij hun ouders in de kerk plaatsnemen. En tijdens de dienst worden ze uitgenodigd om naar om... Uh, naar de oppasdienst in het jeugdhuis van de kerk te gaan. Tot zover. Oké, okay, dankjewel. Dus een uh, nieuwe dominee hier in Zandvoorts. Nou, nieuwe dominee, nieuwe burgemeester. 2019 uh, wordt weer een uh, mooi nieuw vers jaar voor uh, uiteraard uh, Zandvoorts. En ook hopen dat de uh, Grand Prix nog binnenkomt hè, voor uh, 2020. Dan zou het helemaal mooi zijn. En mooie muziek op de Zandvoorts Radio nu. It doesn't have to be this way.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 Blam Monkeys. En doesn't have to be that way. Ja, de koptelefoon ging even extra hard. We hebben ons uh, al lekker hey. meedoen hoor, met deze plaat. Klinkt goed. Heerlijke klassieker uit de jaren 80. Hoor juist van Joop van Ness Staat 1-1 uh, daar op Duitsersveld. De wedstrijd SV Stamford tegen Markham. Zo dadelijk het slot van de eerste helft uh, met uh, Joop van Ness. Maar eerst gaan we luisteren naar deze van uh, Camilla Cabello. Hier is Havana. French that feats up on like a traffic jam Man, I was quick to pay that girl like Uh he go hey take it on me Charter hey. craving on me get the beating on me on me She waited on me Shall the cake on me got the bacon on me This is history and I'm making on oh, oh, me Only Point blank close range that beauti If it goes a million that's me I was getting more like baby Cause I know Vele maanden geleden, deze van Camilla Cabello en Havana. Voor het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd van vandaag... SV sanford Markham. gaan we weer naar Jovenes toe op Duintjesveld. Een koud Duintjesveld. Maar ja, de wedstrijd volg je wel voor ons vanmiddag Joop. En hoe is het daar? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het is koud. Dat je zegt... Maar het eh, lijkt wel of het lichter wordt. Dus de, de zon gaat een beetje doorkomen. Het is heel even stil voor verzorging van de Salim Vertoet. Die werd aan de rand van het stafzorggebied, eh, ja, laat ik zo zeggen, netjes eh, verkeerd aangepakt. Waar de bal ging over de achterlijn en eh, Zandvoort mag een corner nemen en die gaat genomen worden door het wit water. Die staat eh, met zijn arm geleund op de cornervlag, want hij mag net zo lang totdat de verzorging van Zandvoort eh, van het veld is. En ik denk dat de eh, ook heel eventjes van de zij over de, zij, de, zij, de zijlijn in moet. Dat gaat ook inderdaad gebeuren, maar het is nog wel ver van de zeilen af. Dus uh, we hebben heel even geduld hebben om die corner te kunnen nemen. water stelt zich er in ieder geval achter. Kan je maar horen, want het gaat een gigantische voet eigenlijk over. Ja, nee, de verbinding is goed, maar we horen inderdaad een hele hoop herrie daar. Ja, oké. Okay, nou, ondertussen genomen. moet opnieuw genomen worden, want vertoet was nog niet over de zijlijn. Dus het water gaat opnieuw naar die cornervlag toe om die corner te kunnen nemen. Het heeft geen haast, blijkbaar, het is toch maar één één, ik bedoel, het is nog een half minuut tot de rust, Het zou wel lekker zijn als je voor rust nog even een balletje erin krijgt. Goed, kastenvlies. naar daar, wit uh, water terug, de waterkap daar, doet hij goed, probeert zijn man kwijt te raken, dat kan niet. En daar komt de voorzet van water en dat is over alles en iedereen heen, die gaat over de achterlijn en de, de keeper van uh, Marken Jeffrey uh, Koreman, die mag die bal weer in het spel gaan brengen vanaf de 5 meterlijn. Uh, daar is vertoet weer terug in ieder geval. Dus Sanford is hier compleet. Compleet met 11 uh, man. Mis, mis, mis, mis, mis, mis, mis, mis. Misschien een Bernhard Jesuzaan. Misschien komt daar ja. nog wel in, in de tweede helft erin. De bal gaat genomen worden door uh, Oerenman, En uh, dat gaat dan nu gebeuren. Hey, he. he, he. Eindelijk. hij heeft even tijd nodig. Perfect. Oh, wat springt dan ook. Maar hij leunt blijkbaar op zijn tegenstander. En hij heeft een. Uh, Behoorlijk kopgroter dan de Vries, maar goed, het lijkt bij een overtreding te gaan. Ik kon het niet zien hier vandaan. Maar goed, berg is weer aan de gang. Op de helft van Sandvoort, er komt een diepe paas. En dat is, uh, even kijken, dat is uh, Riffaar, alles in Riffaar, die kan die bal overnemen. Naar uh, de berg de hele kant, naar uh, van de berg. Van de berg naar... De Vries ik kan hier ieder mooi aan en via de borst ook prachtige beweging. En ik stel die daar een Duitse berg aan. De berg die gaat in een, een spurt beginnen en, en dat wordt net even ingehaald. Toch een, toch een snelle mannenberg. En die is, ja, dat is nou vertreding. op berg. En dat is de hoogte van het vastgoedgebied Voor Zandvoort. En ze uh, kijken dat moet met een voet gebeuren. Nee, toch blijkbaar met een linker. Want uh, opnieuw zet uh, Paart... Uh, weet hij, dan kan hij weer vroeger aankomen. Witwater achter de bal. Behoorlijk afstand en hij heeft ook een hele lange aanloop. Ik denk dat er een snoeihard vast zou komen. Dat is inderdaad zo hard en dat is weggewerkt daar. Via het voet van, van de verdediger. Uh, nee, niet over de zijlijn. alleen weer. weer. Zet hem voor. Dus bijna daar. Ja, Santswoord. Oh, wat een kans, wat een kans. Wat een kans voor uh, Rico van den Berg. Hij uh, zet eigenlijk zijn voeten verkeerd tegenaan, anders had hij erin gelegen. Maar goed, hij gaat vier verdedigen, gaat hier over dus de achterlijn. En Butwater mag opnieuw op die rechterkant in die corner gaan nemen. Bijna alles van Frankfurt is in het strafschopgebied. Ja, even dus druk zetten voor de rust, want het is de, de klok staat stil op 45 minuten. En nu staan de om te bepalen wanneer het uh, tijd is. Butwater. De slechte corner, in de, recht in de voeten van de verdediger. En dat is het eindsignaal voor de eerste helft. Het staat 1-1. En ja, ik denk dat Sanford er nog wel eventjes iets moet bij komen om uh, het, het stukje erbij te zetten om daar nog het minst uit te kunnen halen. En dat zal waarschijnlijk wel gebeuren, want ik ken Tetsen uh, hier goed genoeg dat hij uh, toch wel eventjes een aardig woordje tot de heren wil spreken. Graag tot de tweede helft. Dankjewel Joop voor uh, inderdaad de eerste helft. En uh, straks meer. Laten we hopen dat SV Sanford uh, nog tot uh, scoren. ...kan komen en uh, ja, gaat winnen gewoon hè? vandaag deze wedstrijd tegen Marken op Duintjesveld. Dat allemaal in het uh, tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. meer weer meer muziek. Gladys en de Pips zijn hier. meedansen met deze single uit de jaren 70. Dat was Cletus Snight en de Pips en Baby Don't Change Your Mind. Ja, we gaan op naar het nieuws en weer van vier uur en dan zijn we met de derde uur van dit programma zo dadelijk weer bij je terug. De maandagmiddag voor de mensen die de herhalingen beluisteren en alles gewoon helemaal liveer dan live. Niets anders dan live. Vanaf de Tolweg 10A. Albertjan en Rob zijn er nog tot aan uh, vijf uur tot aan uh, Entertainment View vanmiddag weer in handen van Fred Heij... met heel veel Nederlandstalige en gezellige muziek. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar je eigen lokale radio. Want we hebben nu nog Cici Pennis voor je.